In zijn huis in Leeds is de Britse tv-presentator, dj en acteur Jimmy Savile overleden, meldt de BBC. Hij was de eerste en laatste presentator van de langlopende reeks Top of the Pops. De eerste aflevering van dat programma werd in 1964 uitgezonden. Savile maakte later voor de BBC het veelbekeken programma Jimmy Will Fix It, waarin hij wensen van kijkers vervulde. Hij was zijn carrière begonnen als dj bij Radio Luxemburg. Jimmy Savile is 84 jaar geworden. Het weer. Vannacht koelt het nauwelijks af. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen vrij veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS -journey.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 Terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Leuk dat je er nog steeds bij bent. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. En misschien nog wel belangrijker, op weg naar jouw vrije weekend. En dat vrije weekend, dat duurt een uurtje langer. Hè? De wintertijd gaat weer in. Aanstaande zondag, vanaf 3 uur wordt het opeens weer 2 uur in de ochtend. En dat alles op deze 21ste jaging van de hitlijst van Europa. Aflevering 43, 28 oktober 2011. In de lijst 21 stijgers, 3 zittenblijvers, 13 dalers, 3 nieuw binnenkomers. De platen die eruit gaan zijn van de room 5. Snapler, Moves Like Jagger, Don Omar, Danse Gordora en Crystal Fighters de Play. Gaat het je nou allemaal net even te snel. Vanaf 5 uur staat de nieuwe lijst gewoon weer op internet. ww.ziefmzort.nl en dan kan je hem weer helemaal teruglezen. Snelstijger, David Vetta, Nicky Mier, Termion. On aan 8 plaatsen. De snelstralen, Jim Place, Heroes, Animal Fiend Stereo, hart 12 plaatsen verlies. En langs de eerste keer Pibor, Pimbo, Kijk wel het even in de geschiedenisboeken. 28 oktober 1492, Christopher Columbus komt aan op het eiland Cuba. De eerste steenlegging voor het Stadhuis van Amsterdam was op 28 oktober 1648. En in 1886 het vrijheidsbeeld in New York wordt ingewijd op deze 28 oktober. 28 oktober 2011, nummer 16 in de hitlijst van Europa. Is voor Britney Spears en Criminal. In haar vijfde week gaat ze omhoog van 23 naar plek nummer 16. The Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. He's a bad boy with a tainted heart And even I know this ain't smart Cause mama Alvin Errors, we found love in de vijfde week omhoog van 21 naar 15. In de vijfde week ook omhoog van 23 naar 16. Dat was Britney Spears en Criminal dan hoorde je net ook voorbij komen. We gaan weer een plekje verder omhoog. Dan komen we op plek 14 uit. Zo, Jason de Hit girl. Oké, vijf weken in Hey lijst. Uh. Maar één plek omhoog voor 15 en 14. Straks James Morrison. Oh, yeah. I won't let you go. I've been looking under rocks and breaking locks. Just trying to find you. I've been like a maniac and somniac. Five steps behind you. Tell them about the girls. They can hit the exit. Check please. Cause I finally found a girl in my dream. It's much more than a Grammy Award That's how much you mean to me You could be my it, girl Baby, you're the shit, girl Loving you could be a crime Crazy how we big girl This is it, girl Give me $25 Turn them heads, like in a dead uh, Dropping like flies around you If I get your body close, not letting go Hoping you're about to Tell them other guys They can lose your number, you're done They don't get another shot Cause you're love drunk, drunk Like drunk. a TV show playing reruns Every chance I get, I'ma turn, turn you off Baby, the shit girl Loving you could be a crime. Lazy how we been, girl This is it, girl, give me 25 to light. Hey, I just wanna run all right, girl And put you in the middle of my spot hey. I'd be in my end, girl You're my biggest hit, girl Let me play it live, hey. let me play it loud. Like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Let me play it live, let me play it loud. Like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Let me play it live Can't seem to stop you From running, running through my, through my Zes weken staan ze in de lijst. Gaan omhoog van 16 naar 12. Het is tijd voor ons om dan maar even achterom te kijken. De Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance. Mijker is daar nu 15 weken in de lijst. Zakken van 14 naar 20. Snow Patrol. Call It Out in the Dark En nu 13 weken in de lijst. Zakken uh, in plek. Van 18 naar 19. Hot Show Ray verdubbelt zijn plek. Tonight Tonight in de twaalfde week. Van 9 naar 18. Van 11 zakken naar 17 in de 12e week Lloyd Ender 2000 en Lil Wayne Dedicated to My ex. Whitney Spears with Criminal Criminals staat 5 weken in de lijst, gaat 8 plaatsen omhoog naar nummer 16. 6 plaatsen minstens in de 5e week voor Vienna, Colvin Harris We Found a Love. Jason Rulo, It Girl in de 5e week 1 plek omhoog van 15 naar 14. Van 17 naar 13 gaat James Morrison I Won't Let You Go en call worden hier dus net in de 6e week omhoog gaan van 16 naar 12 vorige week nog op 12 deze week op nummer 11 achter de lijst Mika L.A. -E Midi Elle me dit écrit une chanson contente une chanson déprimante une chanson que tout le monde aime Elle me dit tu deviendras milliardaire Als je zo koud wordt dan, me eens, wat is jouw probleem? En meet Als het talen gezongen heeft, het Libanese, het Engels En nu dus ook in het Frans, Mika, L.A. Midi in de achterhoek, omhoog van 12 naar nummer elf ZFN, Westkust, weerbericht Vandaag zijn er enkele wolkenvelden En uit de bewolking daar viel vanmorgen zelfs wat lichte regen en motregen En wij het niet meer dan een zwakke zuidwestelijke wind En later vandaag draait hij naar het zuidoosten de temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 16 graden en dat is 3 graden boven de norm van eind oktober. Vanavond en de komende nacht over de eerste bevolking, maar er zijn ook een paar opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 10. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het vrijwel overal droog. De wind die waait uit zuid tot zuidwest en is overwege matig van kracht. De temperatuur stijgt opnieuw naar grote waarden, om een graad of 16. zaterdagavond, zondagnacht, de nacht dat de wintertijd weer ingaat. De klok gaat dus een uurtje terug. Dan hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of De wind die waait en dat doet hij uit het zuidwesten overwege matig van kracht. Zondag, nou dan zijn de wolkenvelden. En zo nu en dan schijnt de zon. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 15 of 16 graden. Wind, die waait dan uit het zuidwesten en is overlandmatig aan zee zelfs wat krachtiger. De zondag wordt misschien wel de slechtste dag van het weekend, maar morgen kunnen we er gewoon lekker van genieten. Naast ja, het weer heb ik nog één ding voor je. CFM, Verkeersupdate. Ze staan namelijk te flitsen. En we doen ze dat? Dat doen ze in Haarlem op de Prins Bernhardlaan. Ze hergen er niet helemaal duidelijk bij waar, dat dan precies, waar ze precies staan. We houden gewoon de hele Prins het landen maar rekening mee dat ze staan te flitsen. En hou je radio gewoon op CFL mee, want we hebben nog een zootje hits voor je klaarstaan. En een van die hits, die is van David Guetta, Sia. Titanium is de snelste stijger van deze. Nee, Tourmillon is de snelste stijger, die komt er straks nog aan. Maar deze is ook van David Guetta. Samen met Sia, dus Titanium, in de negende week. blijven zij staan op de nummer 8. Het ritme van De man die gewoon met twee dames in de hitlijst staat. Deze versie met Kalies Bounce op nummer 7. We hoorden hem ook al voorbij komen met Rihanna. We found love. Ik heb het natuurlijk over de ene rechter. Colvin Harris. En deze plaat doet ook wel goed. Bounce in de negende week. Dus omhoog van 10 naar plek nummer 7. Mocht je afvragen hoe de hitlijst van Europa... ...de Euro Breakdown nou samengesteld wordt... ...nou, dat zijn gewoon alle hitlijsten uit geheel Europa. Die gooien die allemaal bij elkaar en die krijgen allemaal punten... ...en uiteindelijk komen daar dan de 40 beste van Europa uit. En ook van Nederland moet er natuurlijk een hitlijst in de... En in die enige echte Nederlandse tot veertig... ...drie nieuwe binnenkomers... ...Turn This Club Around Rio en Eugen op 37... 31 ogen wijd geopend, Renee Vrogen. De hoogte binnenkomen Carrie Hilson featuring Nelly en Rose Control nummer 29. Tot 10 in Nederland: Mandown Rihanna zakt van, 10 na, van 6 naar 10. Van 10 naar 9, de plek omhoog te: Midnight Sun, Elena George. Welcome to Central Pay, DJ Antonio zakt van 7 naar 8. Van 8 naar 7, God to love you, Jean-Paul en Alexis Jordan. Van Room 5, Christiane Aguilar, Moves Like Jagger al 17 weken in de lijst, een zak van 4 naar 6. Paradise Coldplay blijft staan op 5, een zak van 2 naar 4, Titanium, David Ketta en Sia. We found love, Rihanna, Colvin, Harris blijft staan op 3. En dan is een gek omhoog, Gers Parool, ik neem je mee in de derde week omhoog van 14 naar nou, nummer 2. Nog steeds de beste plaats voor de derde week al achter elkaar, somebody that I use you now, Gacha Kimbra. Zijn beste paard in de Nederlandse veertig. En het is trouwens alweer 12 weken in de lijst van Europa. In de lijst van Europa, nee in de lijst van Nederland. In de lijst van Europa komt die straks nog voorbij. Waar precies, dat hoor jij natuurlijk straks. we verder met de lijst. We vinden dan de hoogste stijger, de snelste stijger. En die stijgt namelijk in één keer van 13 naar nummer 5. En dat alles in de zevende week. David Getta, Nicky Minier. Turn me on. I need you back home, baby. Doctor, doctor, at, give me something. I need your love, I need your love, I need your lovin', you got that kind of medicine to keep me coming, but it needs a heat Hey David Getta, Nicky Minier en Turn Me On. In de zevende week zijn we ook van 13 naar 5. I I Maak er tot 10 gewoon even compleet. Olly Meurs, hartstikke subit zak van 5 naar 6. Van 10 omhoog naar 7 voor je Colvin, Harris, Clees en Bounce. David Getta en Sia Titanium blijven staan op 8. En Rihanna Mendown eh, zakt van 3 naar 9. En op 10 stond Jennifer Lopez met haar single. Papi. A de top 3 van Europa. Doen we met de plaat die vorige week nog op nummer 2 stond. In de negende week zak James Morrison's Slave to the music. Weer een plekje naar beneden. Straks voor jou de nummer 2 en de nummer 1. Eén zitten blijven en één stijger nog te gaan. Beide staan trouwens 8 weken in de lijst. Niet zijn, hoor je zo.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 Somebody that I used to know Net niet de bovenste trein gehaald nog Maar ik denk dat het niet lang meer duurt Want wat een lekkere plaat is het nog In de achtste week omhoog van 4 naar 2 Zou ik het van 2 naar 4 voor James Morrison Save to the music do, do, do, do, do. Nog één zitten te blijven we gaan Die is in handen van Broke Fraser. In haar achtste week is zij nog steeds de beste plaat In de Euro Breakdown Something in the Water I wear a Delina made of bright, pretty van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Mariel Hageman met het NOS journaal. In Amsterdam wordt een jongetje van 2 vermist. De politie heeft daarom een Amber Alert uitgestuurd voor Michiel Monne. De vader van het jochie ging vanmiddag in overleg met de moeder en eind wandelen met